Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft een grootschalig evacuatiebevel afgegeven voor de stad Tyrus in het zuiden van Libanon. Er zijn naar schatting nog tienduizenden mensen in de stad. Volgens het Israëlische leger is Hezbollah actief in de omgeving. En al eerder vandaag werden aanvallen in de stad uitgevoerd. Daarbij werden meerdere gebouwen verwoest en raakten elf mensen gewond. Eerder op de dag werden ook al explosies gehoord in Beirut...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 Het wedstrijdseizoen van de postduivensport kan na wat vertraging toch beginnen. Vanwege de vogelgriep was er een verbod op wedstrijdvliegen. Maar de staatssecretaris van Landbouw heeft de regels voor de duivensport versoepeld met omroep Friesland. En sinds gisteren zijn evenementen en tentoonstellingen met niet-risicovogels... zoals duiven, kanarissen of parkieten weer toegestaan. En in België en Duitsland was dat al het geval. En de gemeente Romond probeert parkeergeld terug te krijgen van mensen die een uitrijkaart meerdere keren hebben gebruikt. Dat kon vanwege een technische fout. Meer dan duizend automobilisten profiteerden daarvan, iemand zelfs 455 keer. Romond heeft nu iedereen een brief gestuurd met het vriendelijke verzoek de parkeerkosten alsnog te betalen. Het weer het is bewolkt met soms wat zon. In de loop van de avond trekt de wind aan. Vannacht gaat het dan vooral aan de kust stevig waaien. Aan de Noordwestkust mogelijk stormachtig. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen, eerste paasdag, geregeld buien, maar ook soms wat zon. Het wordt een graad of 12. Tweede paasdag een stukje zonniger en ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Op jouw manier En staat er altijd Als ik je nodig heb Goed Steffi van de Zanden. Vorige week nog hier in de uitzending bij Zandvoort voor jou. Ik zou zeggen: allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende vet. En dat allemaal bij ZFM Radio vanuit Zandvoort aan de tolweg. 10A. En uh, wij gaan verder met uh, Maurice Groeneweg en hebben het over lieveling. Oh, lieveling. Je bent mijn allerliefste lieveling.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 Dat was hij dan, Maurice Groeneweg. En haat het over mijn lieveling. Wij gaan naar de, de toffe jongens. En dat is de party mix van Perry Zuidam. Mijn naam is Perry Zuidam. Ja. En ook mijn liedjes hoor je voorbij komen bij Entertainment for You bij Fred Heij. En dat we de toffe jongens zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij. Daarom komen wij. En dat we de toffe jongens zijn, dat willen we weten. Daarom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 Dat was hij dan. Toffe jongens. De party mix van Perry Zuidom. En uh, hou ons in de gaten. Want ja, binnenkort is hij natuurlijk hier in de studio aanwezig. Hier bij ZFM. En dat allemaal in uh, Zandvoort. Wij gaan naar uh, Helene uh, Helena, Helena, Helena Fischer. En Switzerland uh, en Herbst. Nou, vooruit dan maar. En het is interview. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Svet Hein. Goedemiddag. An uns wei und all die Träume gedacht, die Straßen glinsten wie unser erstes Licht, als du sagtest, vergiss mich nicht. De Lachen klingt noch leise in mir, wie ein Lied, das ich nie verliere, und jede Stunde ohne dich fühlt sich an wie ein Stich, doch irgendwo zwischen Schmerz und Mut brennt noch Diese Glut die mir sagt ich soll weitergehen um uns vielleicht neu zu sehen Zwischen...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 Die Angst, die Hoffnung droht, und ich spüre, dat Liebe blijft, auch wenn sie uns entweist zwischen <lacht> Heb ik mich hoch? Denn je Stimme klingt in mir noch. Vielleicht waren wir nie für immer bestimmt, doch was wir waren, hat uns gestimmt. Ik schlief die Augen, zie dein Gesicht. En plötzlich fürchte ik die Dunkelheit nicht. Denn jede Liebe, die wirklich war, bleibt wie ein Leuchten unsichtbaar. To here Het is een hemel, en het Helene een uh, ja, geweldig nummer. We gaan uh, naar uh, ja, onze Devin natuurlijk. En uh, de formatie Storm En jij laat me vliegen. Blijf er lekker bij tot 7 uur. Enter Train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 We zijn nu onderweg naar de open lucht. Dankzij onze kracht wordt dit de mooiste. Knollen van een blauw blijft dit, Nick Lowe. En halve boy en halve man. En uh, ja, wij gaan naar uh, Rocks toe. Want uh, ja, het zijn toch de kleine dingen die het doen.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 Ja, rara, ja, jij ja, ja, ja, onbetaalbaar. Ieder woord. ja, ja,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 Doe alleen voor jou? Zal je laten zien wat ik bedoel? Echt heel mijn hart spreek mij mijn gevoel? Ja. Dan... Zo, dat was dan Michael Omen en alleen voor jou en daarvoor hoorde je uh, Rox. En uh, ze had het over de kleine dingen die het doen. En wij gaan een verzoekplaatje draaien, dat is afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. Leuk dat je erbij bent, jij uh, wilde graag een plaatje horen. Ik heb genomen Mick Herren en uh, ik lag zolang ik leef.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 Nou veel succes Het was een dure Levensles Ik wat zolang ik leef En zo zolang ik lach En ook wel zonder jou Mijn tranen verdriet Die zie jij zeker niet Ze zijn nog niet Prachtig nummer, aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Mick Herren, en ik lach zolang ik leef. Mijn naam is Fred Heij. Uh, ja. ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, voor de laatste keer zullen we het proberen. Ja. Ja, man. En uh, blijf aan de, aan de radio geluisterd, want uh, we gaan natuurlijk zo nog iemand bellen. En dat is Mike Riva. En uh, ja, hij heeft een nieuwe single. En daar gaan we het eventjes over hebben. Dus blijf lekker bij. Nog wel licht in mijn hart Maar die vlam is bijna gedoofd En ik voel me zo leeg weet dat het zo niet verder kan gaan Er spoken wel duizenden vragen Over jou, over mij in mijn hoofd En ik lees in gedachten je antwoord En zie dan een traan. Maar ik hou me dan goed. ik wil dat niemand het ziet Waarom zo dichtbij en toch zo ver uit elkaar Wij horen toch voor goed bij elkaar Zullen wij het samen voor de laatste keer proberen Want diep in mijn hart zit nog alles Ik voel die van binnen, die pijn en verdriet Maar ik haal me dan groot, ik wil dat niemand het ziet Waarom zo dichtbij en toch zo ver uit elkaar Wij horen toch voorgoed bij elkaar Dus kom bijna terug, dan gaat het nooit mis. Zo, dat was hij dan. Ja man. en zullen wij het samen voor de laatste keer proberen. En aan de telefoon hebben we Mike Riva. Mike, een hele goede middag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, AI Valerie. Ja. Ja. Dat is jouw single. Jouw nieuwe single. Ja. ja. En uh, ja, hoe, hoe, hoe is het zo gekomen? Want uh, heb je een hekel aan AI of... Uh... Nee, nee, nee, zeker niet. Ik... Uh... Ik uh, ben er eigenlijk op gekomen via een uh, muziekreis in uh, Turkije. Ja. Daar heb ik toen voor meegebracht, maar hartstof muziek. En daar ben ik iemand tegengekomen die... Uh, ja, die uh, had eigenlijk weer uh, een paar vrienden. En die uh, hadden dit nummertje meegeschreven. Dus hij zei, ga daar eens een keertje vrijblijvend uh, een keertje afspreken Misschien uh, is het iets en misschien, uh, misschien is het niets. Maar uh, ze zijn in ieder geval wel op zoek ook naar iemand. Dus nou, ik, uh, zo gezegd, zo gedaan. Toen waren we terug van die reis. Toen ben ik eigenlijk bij die jongens langsgegaan en... Uh, ja, ik heb een paar nachtjes over geslapen, maar ik vond het toch eigenlijk wel een heel, uh, heel erg leuk nummer. Ja. En, uh, maar, ja toen hebben wij het een en ander aangepast en, uh, en veranderd. En uiteindelijk uh, ja, is dat deze plaat uh, uitgerold. Ja, want uh, ik heb de clip ook bekeken en zo. Maar uh, ja, dit, dit nummer uh, ja, geeft eigenlijk een beetje weer uh, hè, dat we een, een digitale, aan de ene kant een digitale wereld hebben. Ja. En aan de andere kant toch wel uh, echt uh, mensen van vlees en bloed zijn. Ja, zeker weten, de chemie, hè? Ja. Nou ja, uh, ja, we proberen een beetje duidelijk te maken dat de chemie natuurlijk het belangrijkste is. Dat we wel gewoon uh, ja, lekker uh, met elkaar moeten blijven communiceren. Niet dat je bijvoorbeeld uh, lekker met je meisje aan het eten bent en dat je dan uh, uh, ja, met elkaar aan het appen bent, om het, uh, het zo maar te zeggen. Wat je vaak zelf ziet tegenwoordig. Ja, wat je ja, inderdaad helaas ziet inderdaad, tegenwoordig. Want uh, ja, die telefoon is eigenlijk niet meer weg te denken. Nee, nee, klopt. Hij is eigenlijk niet meer weg mee te denken. Klopt helemaal. Ja, en, en, en wat, je, ja, wat je tegenwoordig ook hebt, er zijn al wat, wat restaurants in, uh, in Nederland die, uh, ja, die toch ook wel weer een, uh, een serveerfunctie hebben, maar dan uh, als robot. Ja, nee, klopt inderdaad. Ja, daar heb je uh, gelijk in. Ja, ja dat is uh, toch wel een dingetje dat ik zeg van ja, jongens, gaat dit niet echt uh, te ver? Nee, ja, dat klopt, dat vind ik ook wel. Daar ben ik het wel mee eens. Het wordt, uh, het wordt wel steeds gekker. Ja, ja, ja ik, ik, ben, uh, ik ben er niet van, laat ik het zo zeggen. Nee, ik, nee, ik, ik, niet. Ik, ik, ik bedoel, uh, ik heb liever dat er een opera met de tafel staat van, uh, die, die vraagt uh, netjes of het gesmaakt heeft. Ja, okay, weet je uh, als, uh, Als een of andere robot die dat komt vragen. Ja, nee, uh, snap ik, helemaal. Weet je, dus ja. Maar goed, uh, ja, dit, dit nummer geeft het goed weer in ieder geval. ja. En uh, ja, misschien dat het uh, wat mensen aan het denken zet. En uh, ja, inderdaad, uh, in vervolg uh, aan de restauranttafel gewoon de telefoon lekker in de tas laten of in de, in de binnenzak. Ja, juist, inderdaad. Dat, dat is eigenlijk het beste. Ja, toch? Ja. Uh, en gezellig zijn natuurlijk, hè? Ook dat. Ik bedoel, uh, ja, het gaat toch een beetje om de gezelligheid ook, uh, die je samen hebt. Ja, zeker weten, hè? Klopt. Hé, hey, uh, nou is deze alweer even uit. Ja ben je alweer met wat, uh, wat nieuws bezig? Ja, ik wil eigenlijk uh, van de zomer wil ik nog een plaatje uitbrengen. Ja. Een lekker zomersnummertje. Uh, en dan uh, hoop ik eigenlijk het eind van het jaar nog een mooi belletje uit kan brengen. Dat is ook wel een beetje een droom. Oké, okay, en uh, ja, ik, ik ben, uh, ja, ik ben fan van ballet. Dus uh, ja, dan nou, uh, moet het wel een goede ballet zijn natuurlijk. Ja, snap ik. En uh, ja, ik, ik zeg altijd, dat, uh, als, je, als je een... Uh, uh, een, goede, ...een goede hulp uh, om je heen hebt... ...en dan moet dat goed komen. Ja, zeker weten. Dat scheelt uh, de helft. Ja, toch? 100 procent. Hey Hé, Mike, ik zou zeggen... Uh, ...als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ja, doe ik. Hey, hey, hey, buiten dat... Uh, wij, ...kunnen mensen jou nog ergens volgen? Ja, op uh, TikTok, uh, Facebook en Instagram. Uh, Mike Riva, Riva met IE. Ja, je hebt geen eigen site nog? Nee, nee, die komt er wel aan. Ah, oké. Okay. Nou, hou eens op de hoogte in ieder geval. Doe ik. Oké, okay, kondig maar aan. Nou, lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single AI Valerie van Mike Riva. Hi, hey, dankjewel, Mike. Ja, jij ja, ook, bedankt. En uh, graag tot ziens en tot horen. Jo. Hoi. Hoi. Hoi, hoi, goed weekend en goed paasweken. Jo. Hij praat tegen zijn koekkast. Zijn op het gaan vanzelf aan. Zijn stof zo het rondjes. Maar ik zeg, laat haar niet staan. Zijn mobiel, zijn gordijnen schuiven dicht, maar in haar ogen zie ik seksappeel. Dat is een nieuwe van Mike Riva en AI Valerie. Vorige week was zij hier in de studio met Zandvoort voor jou, Michael. En het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het maakt niet uit wat jij nog zegt. het is zou staan dacht ik die laat ik nooit meer gaan ik heb jou alles gegeven want jou wilde ik in mijn leven maar ineens was dat gevoel voorbij jij koopt voor hem en niet voor mij het maakt niet uit wat jij nog zegt het is bij jou toch The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 Michael was dit en Het Maakt Niet Uit. Ik ga een plaatje draaien van Henk Dame. En uh, hij het over, jawel, de cover. Ik laat je gaan.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 Ja, ik, ik laat je gaan. Jij hoort niet meer bij mij, het is niet meer waar. Ik zit behoorlijk stuk verlang naar nieuw geluk, ik laat je gaan. Ja, ik laat je gaan. Zo well, is dit? Henk Damer was dit. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En dat allemaal hier op de DHB 9A. En natuurlijk op de 106.9. Hé, hey, even kijken. Ja, ik ga nog een verzoekplaatje draaien. En dat is afkomstig van Wipje uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Devin Donovan En ik ben gelukkig zonder jou...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 zij zou: maar iedereen is goed voor mij. Beter dan jij ooit kan zijn. Ik ben gelukkig zonder jou. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja, ja, dat is wel een applaus, je hart. De van was het. En ik ben gelukkig zonder jou. Een, uh, ja, een geweldige koffer eigenlijk, hè.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 Me. Ik wil jou weer bij mij. Die beslissing maak jij. Mijn bedoeling is puur. Ik kan voor jou door de vuur, als jij maar niet denkt dat. Me. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Zo, dit is het laatste plaatje voor het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur. Suzanne Veldmaaier, het uh, was een one-night stand. Ik met vriendinnen gezellig in de stad. Een avondje plezier had ik al lang niet gehad. Opeens stond hij voor me en vroeg wat mag het zijn. Ik lachte en dan nog wij. Al snel werd het laat En aan de drang te wijten Liet ik me verleiden Maar oh, wat heb ik een spijt Ik geef het toe, ik nam hem eigenlijk in de maling Nu stuurt hij elke dag cadeaus een hele lading Een kip zonder een kop. Ik vraag me af wanneer heeft hij je zo? Voorlopig heb ik de wijn afgezworen. En ik niet hoe het moet. Maar oh wat heb ik een spel. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort, Zandvoort. en Omstreken. Dit is ZFM.